Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer Nederlanders gebruiken zware, verslavende pijnstillers. Het waren er vorig jaar 1,1 miljoen, zegt de Telegraaf. Vaak zijn het morfine-achtige pijnstillers. De toename komt voor een deel doordat er na corona operaties worden ingehaald. Patiënten krijgen daarna vaak pijnstillers. Verslavingsdeskundigen maken zich er zorgen over. Roepen huisartsen en medisch specialisten op om ze niet te snel voor te schrijven. Er komen dit jaar waarschijnlijk ruim 20 miljoen toeristen naar Nederland. Dat is meer dan voor de coronapandemie. Vooral Duitsers en Belgen weten Nederland goed te vinden, het, het toerismebeel. van behouden. deze gasten is dat ze op veel meer plekken in Nederland komen. Dus hun geld ook op meer plekken uitgeven. Ze blijven ook langer dan gemiddeld. Uh, dat is natuurlijk interessant. En niet te vergeten, zij reizen ook duurzamer naar ons land... dan mensen die van verder weg en bijvoorbeeld met het vliegtuig komen. Er zijn nog wel steeds een stuk minder Chinese toeristen... Dan voor de pandemie. Ze hadden nog veel langer te maken met coronabeperkingen. En in Amsterdam-Zuidoost zijn bewoners helemaal klaar met alle ratten in de buurt. Vooral rond het winkelcentrum is het erg. Bewoners durven hun slaapkamerraam niet meer open te zetten. En met het mooie weer in de tuin zitten is ook geen pretje. Soms zitten er wel 15 planten, ratten in een plantenbak. Het is nooit leuk om een rat eventjes voorbij te zien rennen. Er ligt ook overal uh, keuzels. Die ratten gaan in die vuilnisbak en dan... Zie je gewoon uit de containers dit zo'n gaatje en dan komen die ratten gewoon uit. Dus zelfs overdag zie je hier dat lopen. En geen kleintjes hè. Het zijn echt uh, grote jongens die hier uh, rondlopen. Bewoners vinden dat de gemeente en de woningcorporatie er wat aan moet doen. De woningcorporatie zegt dat mensen te veel afval laten rondslingeren. Het weer bewolkt in het Westen kan als spat regen vallen, maar vanmiddag op steeds meer plekken zon, dan 19 tot 23 graden. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A4 haag Amsterdam tussen Zoetewouden Rijndijk en Nieuw-Ven 12 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. Zijn twee rijstroken dicht de vertraging is 50 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Morgen, Zandvoort. Een hele hele hele goeiemorgen. Een hele hele hele hele goede morgen. <camera music plays> Heeft het voor de Westkust. Dit is ze... Zandvoort heeft het weer een prachtig stukje muziek. Jammer, heb jij dat uitgekozen? Nou, die draai ik altijd speciaal voor jou, Ben. <laughs> ja, daarom, Zandvoort heeft het. En Zandvoort zal het hopelijk ook blijven houden. Dit is een Goedemorgen Zandvoort van 23 september. Uh, hier staat weer in uh, Race Café Rabbel de televisie aan. Dus uh, kom kijken naar radio, kom kijken naar de televisie. En uh, maak er wat gezelligs van. Wat gaan we gaan vandaag allemaal doen... We gaan straks ook naar het circuit bij de elektronische voertuigen en elektronische EV Experience. Carina, heb ik al gezien op de foto, die staat klaar voor. Dan gaan we praten met kitesurver Jurre Bruin over de Red Bull Megaloop. Walter Sands komt ons bijpraten over 350 jaar Paulus Sloot. Dan gaan we naar de boodschappen nieuws. Lief en leedstraten in Zandvoort met Marion Schouten. En wederom, Carina, die is dan uh, doorgelopen naar het Juttersmuseum om te kijken wat daarvoor spannend is. En als afsluiter praten wij met Fred Paap en die gaat ons vertellen over het Chanticore Festival, wat uh, morgen plaatsvindt. En de uh, redactie is uh, gedaan door uh, Hans Botman. Ja. De techniek, de muziek, Jelmer Koper en mijn naam is Ben Zonneveld. Jelmer, gaan we over naar uh, Carina. Carina, ben je al op... Uh... Een beetje naar de ik zag Hallo, je in... hoor je mij? Ja, ik zag je in de pitstraat staan. Ja, ik sta gewoon in de pitstraat. Wie heeft dat gedacht? Nou ja, uh. jij. <laughs> <laughs> ja, ik ben gewoon helemaal doorgelopen op zoek naar Mr. Electric. En uh, ik heb hem gevonden hoor, de organisatie van dit prachtige uh, Electric Vehicle Experience evenement. Nou, hier op het 1 circuit van Zandvoort. Ben je trots, Maarten, pompen? Ja, apertrots. maar. Ja, het is de vierde editie dat ik het nu organiseer. En het is echt gaaf, want een evenement moet altijd best wel ontwikkelen en groeien. En wat er hier deze afgelopen dagen gebeurt, ja, dat is echt tof. Want, Nou ja, we hadden het net eventjes gevoeg aan jou. Ben je een beetje, ken je de automobielindustrie? industrie nou, zag ik een beetje kijken van, hmm, nee. Ja, we maar, kennen wel een paar natuurlijk. Van, maar, en je loopt hier echt de toekomst in. En dat is gaaf. Uh, maar wie mee bezig zijn is mensen inspireren om emissievrij uh, mobiliteit te omarmen. En dat kan op een paar manieren. Door... Gebiedende wijze om te stellen wat moet, of wat moet. En hier draaien we het om: van ga maar ervaren en ervaar de fun en, de, en hoe fijn het is. En dan gaan we ze helpen aan kennis en kunde. En zo inspireren we hier ja, duizenden bezoekers de afgelopen dagen om uh, in door het weer even te gaan. Ja, geweldig, echt. Ik uh, liep hier natuurlijk net voordat het open ging. Uh, ik heb een heel mooi overzicht al gehad, omdat ja, het was nog vrij leeg, maar straks zijn er dus heel veel bezoekers. Nou, het is echt ook heel goed neergezet. Wat uh, kunnen de bezoekers verwachten allemaal als ze hier terrein op lopen? Wat kunnen ze allemaal vinden? Nou, we hebben, het kloppend hart hier is waarbij je vaak hier op het circuit toeschouwer bent. Ik ben nu echt, ja, we staan hier nu in de pitbox, hè, dus we zijn omringd door auto's. Je boekt een proefrit en je gaat zelf het circuit op. Nou, dat is natuurlijk voor velen echt al een, een, een uniek uh, evenement. Um, en je ervaart hier de laatste modellen, maar je hebt ook e-bikes en steps en scooters op een last mile parcours. Maar ook hele gekke nieuwe tweezittertjes, dus dat heet Light Electric Vehicles. En we hebben de afgelopen dagen twee zakelijke dagen gehad. Die waren ook voor de e-trucks, dus dat zijn de elektrische vrachtwagens die nu komen. En bedrijfswagens die uh, uh, elektrisch zijn. Omdat de binnensteden, die moeten tegenwoordig ook steeds meer naar emissievrije zones toe. En die mensen uh, hebben daar hele grote vraagtekens bij. Van hoe gaan we dat met z'n allen doen? Ik kan de later in het aan. En daar hebben we allemaal congressen voor georganiseerd. Om dat hun ook uit te leggen hoe we dat doen de afgelopen dagen. En ik zag ook dat er boven uh, al deze pitboxen. Uh, hoe heet dat, paddocks? Nou, in ieder geval daarboven, in de Fitboxen ja. uh, daar uh, wordt ook gediscussieerd over allerlei zaken. En er zijn lezingen, toch? Ja, dus daar zijn inderdaad echt de workshops van... Ja, hoe ga ik dan met de auto, uh, als ik nou naar Zuid-Spanje wil met de caravan, wat, waar moet ik dan aan denken? En, want wat we doen, kijk, een elektrische auto rijden is niet heel erg spannend, maar het is wel een mindset die we veranderen. En uh, ja, mensen en verandering is soms best ingewikkeld. En als je ze daarmee helpt, uh, dan, dan, dan kom je een stap verder. En dat, ja, dat doen we hier. Dus het is... Uh, ...vol van, van ervaringen hier. En dat, uh, dat, maakt de mensen, uh, ja, dat maakt de bezoekers dat ze een dag hebben om niet meer te snel te vergeten. Ik heb ook wat filmpjes zitten kijken... ...en ik zag inderdaad alleen maar enthousiaste, straande gezichten. En net stond ik dus bij de Pitstraat... Uh, ...waar de mensen dus al een beetje rennend op hun uh, proefritauto uh, afgingen. Uh, ja, dat kan inderdaad echt zo'n droom zijn van iemand om überhaupt... ...op dit circuit even te rijden natuurlijk... Um, ik las ook iets over uh, dat er veel uh, ja, auto's uit het oosten, uit, het, uh, uit Azië komen. Uh, die zijn uh, echt heel goed al bezig ook met elektrisch rijden. Zijn er ook al goede Nederlandse uh, of Europese auto's die ook in opmars zijn? Ja, nou, ik, Allereerst, je hoeft je niet te rennen om een proefrit te maken. We hebben maar liefst 150 elektrische auto's hier op het circuit staan. En die rijden continu proefritten. Dus we hebben echt een over. Ja, er, is, er is meer dan genoeg. Um, en we zien heel veel Chinese toetreders in de markt. En dat is wel echt een interessante, want we zien de traditionele Europese automerken... Ja, die verkopen ook nog heel veel benzine- en dieselauto's. Um, en dan niet allemaal elektrisch, terwijl de Chinese automerken... die verkopen niets anders meer dan uh, elektrisch. Dus die zijn nog veel verder in het proces. En ja, die zien ook in Europa een hele grote kans uh, dat, uh, om, om hier zaken te doen. En ja, kwalitatief en goede auto's en betaalbaar. Dus, dat is wel een interessante, maar uh, ja, dat heeft ook echt wel gevolgen in de hele industrie, uh, merken we. Um, want traditionele autospelers ja, die, die, die zijn nog wel iets wat afwachtend uh, om, om echt vol op, op te, over te gaan op emissievrije mobiliteit. En ik zag hele mooie raceauto's staan. Wat een prachtige vormgeving. Ik zag daar ook iets van TU Eindhoven, TU Delft bij staan. Voor studenten is dit natuurlijk ook een geweldige plek om uh, inspiratie op te doen. Ja, nou dat en ik vind dat tof van de TU, uh, dat is het team van InMotion... in Eindhoven, wat die ontwikkeld hebben. Die hebben een accu gemaakt en die wordt zo gekoeld... dat die in drie minuten kan worden volgeladen. Dus als, dat, dat, als die technologie zo meteen in de auto's kan... dat een auto in drie minuten vol is... Ja, dan is er geen discussie meer over... hij kan niet zo ver of ik vind laden ingewikkeld. Of, dan, is, dan is het hele... Uh, issue is weg, ook omdat... Uh, je de accu dan een stuk kleiner kan maken. Want je kan sneller laden. Uh, en dan zakt die prijs van die EV ontzettend. Want een elektrische auto een EV is... Echt wel aan de, aan de prijs nog, voor een consument zeker. Um, dus die prijs moet gewoon naar beneden. We hebben kleinere, uh, lichte EV'tjes nodig. Um, en dan kunnen we het aangepakken echt verduurzamen in Nederland. We hebben nu, er rijden 9 miljoen auto's er in Nederland rond. Waarvan er nu, uh, ik geloof, 400.000 zijn echt batterij-elektrisch. Dus dat is minimaal nog. Um, dus je loopt hier echt in de toekomst. Want uh, ja, hier zie je gewoon wat de komende jaren, wat je op de weg gaat zien. Nou, uh, ja, dat... Ja, dat voelde ik ook. En jullie hebben de afgelopen dagen in de stroom met de regen. Grapje, net gehoord in de pitstraat. Uh, alles uh, klaar moet <laughs> uh, neer uh, moeten zetten. Uh, met al die stroom en accu's en zo. Ja, uh, dat moet de pret niet drukken natuurlijk. Hè, om zo'n evenement in de stroom de regen neer te zetten. Nee, ja, en, de, en de grap is wel, als die bezoeker hier is... Je, bent, je staat en droog in de pitboxen hier. Uh, en we hebben iedereen, alle exposanten staan gewoon uh, onder een tent. Dus ja, je bent hier... ja, We hebben af en toe een buitje gehad. Dus het is ook wel de EV Experience, de Wet Edition deze... Want het was wel nat. Eh, maar en toch, eh, zeker die zakelijke markt, afgelopen twee dagen zijn massaal op de benen gekomen om te snappen: wat moet ik nou doen? Help. Ik heb uh, een wagenpark van 300 auto's. Hoe krijg ik dat duurzaam? En, en, en ja, ze weten het nog niet heel goed. Dus dat doen we echt hier om ze te inspireren en te helpen. Ja. Komen er nou ook veel mensen uit het buitenland speciaal naar dit evenement? We hadden gisteren een uh, delegatie van 35 Amerikanen vanuit Californië. die echt wilden zien: oké. Okay, Waar is Nederland op het gebied van, van verduurzaming? En, en ja, het is, het, is, het is echt een Nederlands evenement. En toch zijn er inderdaad een aantal internationaal die hier, uh, hier kennis komen halen. En Nederland loopt daar best wel op voor ook. Um, ja, we, zijn er, we hebben natuurlijk um, je kan relatief, uh, we hebben een heel goede laadinfrastructuur. Dus dat betekent dat je overal laadpalen hebt. Het klimaat is goed, we hebben niet heel veel bergen. Dus dat is allemaal goed voor de accu's. En we gaat ook een welvarend land. En we kunnen ook wel deze kaart trekken om... Uh, uh, niet meer rond te hoeven rijden in 20 jaar oude diesels in de binnenstad. Dat kunnen we natuurlijk anders doen. En uh, ik denk dat dat ons dat allemaal wel echt uh, ten goede komt ergens. En ik wil niet de milieuactivist uithangen. Maar ik geloof wel echt dat we geen uh, fossiele brandstoffen meer nodig hebben om onszelf uh, te transporteren en te vervoeren. Um, zeker niet in de automotive. En ja, in andere branches zou het ook mooi zijn als daar eens een keertje wat meer technologie vrijkomt. Hè, of dat nou de vliegtuigindustrie is of dat je hem gewoon wel vaker een trein pakt. Uh, of ja, moeten we allemaal per se nog naar uh, Bali op vakantie ieder jaar? Ja, dat zijn mooie vragen die je zelf af en toe ook eens uh, af mag uh, vragen. Ja, vergeleken met vorig jaar, uh, zie je dan in dit jaar dat je het weer aan het organiseren bent... weer mooie ontwikkelingen, uh, dat je zegt, nou, fijn dat dit nu hier uitgesteld kan worden. Uh, ik, ik bedenk me nu alweer dingen voor volgend jaar. Want het gaat natuurlijk zo super snel allemaal, die ontwikkelingen. Ja, dat gaat heel snel. Dus dit is de vierde editie. En we hadden gisteravond dat we kijken naar de eerste editie... Nou, toen hadden we hier drie pitboxen en een paar auto's. Want het was gewoon nog niet zo heel veel. Uh, en, en ondertussen, ja, we hebben hier 35 automerken, de pitboxen gevuld. Trucks hebben we gisteravond op het circuit gehad. En, en ja, ik denk, als je weet dat de markt relatief nog zo klein is... dan ben ik heel benieuwd waar dat uh, naartoe gaat. Maar we hebben bomvol met allemaal leuke ideeën. En uh, ja, dus dat ontwikkelt zich lekker door. En ik, uh, ja, we hebben hier een mooie samenwerking met het circuit van Zandvoort. Die het ook leuk vinden om eens een keertje een ander geluid te laten horen. Eigenlijk geen geluid nu, want... Normaal is het hier gewoon, hè? Ja, daar had zo'n interview hier niet gekund. Ben blij dat ik een koptelefoon op heb. Ja, ja maar dat is echt grappig. Als ik hier ben uh, door de week met klanten, dat is gewoon echt... Ja, eh... Uh, uh, nou, niet comfortabel, dat wil ik niet zeggen, maar wel anders. Nou, nog een voordeel dus. Ja, ja, zeker. Ja, hier, hier nu, uh, hoor je nu weer de vogeltjes, hoor je mm -hmm. fluit in, uh, in het mooie we uh, dus, uh, ja. ja, en uh, wat denk je, hoeveel jaar schat je in dat uh, Max Verstappen hier... of uh, uh, de andere jongere uh, racers hier... Uh, elektrisch gaan starten. Oeh, dat is een hele goeie. Want dat is wel echt grappig. Als er ergens geen animo is... in, um, in elektrische uh, ontwikkeling... dan is het wel in de racerij. Want dat is geluid. En het is emotie. En het is passie. Hè? En je voelt dan de motoren trillen. En die hoor je hier natuurlijk ook. En je ruikt de olie, dampen en de verbrandt. En dus EV's en racen hier... Sommige mensen zeggen ook wel eens tegen mij... ...ja, Maarten, je, je verpest je echt een heel raceweekend... ...met je elektrische auto's. <laughs> en ik moet al altijd heel erg... ...ik zeg ook even, we zijn hier wel een beetje het hol van de leeuw. We zijn echt met een andere, andere missie bezig... ...dan in de racerij. Um, dus ik ben echt heel benieuwd. En er komen langzaam maar zeker wel... ...de eerste raceteams komen op. Um, maar wij zijn er hartstikke trots... ...dat we hier deze locatie kunnen gebruiken... ...om mensen zichzelf een beetje racecoureur te laten voelen. En we zijn hier niet aan het racen... ...maar wel eventjes aan het rijden en acceleratie voelen... ...net ietsje vrijer... Want er is geen fietser of zo die ineens van rechts komt. En ja, dat maakt het hier niet. Dus je voelt jezelf wel een klein beetje stappen Je rijdt misschien een tiende zo snel, maar het voelt echt waar aan. gaan. Ja, misschien volgend jaar toch nog een, ook één kleine race uh, op het evenement laten plaatsvinden. En dan krijgen we gewoon de, de electric winner of the year. Ja, dat zou echt gaaf zijn. Ja. <laughs> ja. Maar uh, nou, ik heb mijn vraag gesteld. Ik ben heel erg blij ja, dat het hier ik even heb, mocht komen Ik heb ook kijken. nog een vraag. Want uh, ja, ik had er natuurlijk geen weet van. Maar ik vind de naam al helemaal mooi. En uh, kunnen de mensen vandaag nog uh, gewoon komen, ook al hebben ze geen kaartje gereserveerd? Ja, ik kan gewoon via ev moet je wel een kaartje bestellen. Uh, of, of kopen, en dan kan je gewoon naar binnen. En dan hebben we hebben hier nou, 150 auto's voor je klaarstaan. Robert Doornbos, dat is de oude Formule 1 coureur, die komt vanmiddag, komt hij hier zijn verhaal vertellen. Dus ik ben ook benieuwd, naar zijn visie op, uh, op racerij en elektrisch. Um, en ja, dus het staat een mondvol programma hebben hier vandaag. En het wordt uh, weer een mooie afsluitende dag. En anders volgend jaar weer. Nou, sowieso. Ja. Volgend jaar weer. Hartstikke bedankt voor je tijd. Want je hebt zelf net ook een rondje gereden, hè? Ja, Zat Carina. Ga je dat straks weer doen? Verveelt nooit. Verveelt nooit. <laughs> Verveelt nooit. Dankjewel, dankjewel. Karina, ga je zelf ook rijden? Sorry, ik uh, hoor je nu niet. Wat zeg je? Ga je zelf ook een rondje rijden? Uh, oh, of ik zo een rondje ga rijden? Nou... Dat weet ik niet hoor. Uh, ik heb dat natuurlijk helemaal niet gereserveerd. Oké, okay, nou, ok. ik krijg al een sleutel voor me gehangen. Ik zou... oh, leuk, ik ga een rondje rijden. Heel fijn, dan horen we dat straks hoe dat geweest is als je bij het Juttersmuseum zijn. Ja, ja, is goed. Ga ik vertellen okay. hoe het was. Dankjewel. Super! <laughs> En we zijn er weer voor het tweede onderwerp en tegenover mij zit de kitesurfer Jurre Brown. Um, die wilde meedoen met de Loop. We uh, hebben het er net al heel even kort over gehad. Ben je teleurgesteld? Uh, ja. Komt een beetje dichterbij of pak de microfoon dichterbij? Uh, nee, tuurlijk uh, iets van teleurstelling, maar uh, ja, het is wel een van de grootste kitesurf evenementen in de hele wereld. Dus uh, de, echt, de 16 rijders van de wereld doen echt mee aan dit event. Dus ja, het is jammer dat je dan net niet mee kan doen, maar uh, ja, het is wel uiteindelijk uh, ja, pech, jammer, maar ik vond het uiteindelijk wel heel erg leuk om er gewoon te zijn. Ja, het... Een uh, heel goed vriendje van mij heeft wel meegedaan, Stijn, en de andere 16 riders ken ik eigenlijk ook wel. Dus uh, ja, het is gewoon super leuk, ik heb de hele dag ook met Stijn gecaddied. Hoe, uh, uh, hoe kom je eigenlijk aan die 16 beste uh, kiteservice? Uh, Hoe kom je daarbij? Is er een ranking of, of, een, of, of een selectie? Ja, dus uh, de 16 beste rijders worden eigenlijk uitgekozen op basis van video uh, entrance. Dus alle rijders kunnen een video opsturen, dus iedereen zou dat kunnen doen. Uh, maar, doen ze dat hele jaar door of alleen... Nee, dus er is gewoon een periode aan het begin van het jaar, bijvoorbeeld een maand lang, dat je je video kan insturen. Uh, dan vervolgens gaan ze daar naar kijken. Dan gaat de jury, de, zeg maar, de officiële jury gaat ook echt kijken van... Um, naar de echte punten, hoe het wordt gescoord in het event zelf ook. En dan de beste 16 scores, uh, die gaan uiteindelijk door naar het event zelf. Uh, en daar zat ik dus helaas niet uh, tussen dit jaar. Maar, had je wel een filmpje ingestuurd? Ja, zeker. Ik had wel een filmpje ingestuurd, maar het was uh, niet, net niet genoeg denk ik. Of gewoon niet genoeg, dat weet ik niet. Maar uh, hopelijk nu volgend jaar wel echt uh, meer geluk en nog meer trainen daarvoor. Um, je bent meegelopen met, uh, met je vriend Stijn. Uh, wat doe je dan? Doe je dan materialen? Uh, uh, geef je hem tips? Nou, wat het dus is, is maar, uh, bij de Megaloop heb je gewoon hele harde wind. En het moet echt zo hard mogelijk zijn als het maar kan. Uh, is daar een, een minimum aan? Ja, dus de minimum voor de Megaloop is 35 knoop. Dat is ongeveer windkracht 7, 8. Dus je moet echt wel een goede storm hebben. En uh, dan kunnen ze hem door laten gaan. Nou, nu hebben we toevallig uh, de, deze week gehad waardoor hij door kon gaan. Dus dat was superleuk. En dan als caddy wat je eigenlijk doet is, je hebt verschillende maten kites. Dus hoe harder het waait, hoe kleiner in principe de maat kites die je pakt. Dus die vangt iets minder wind, waardoor je minder kracht krijgt. En wat je dus kan hebben in zo'n heat, is dat je uh, als rider bijvoorbeeld te grote maat hebt. Dus dat je eigenlijk veel te veel wind hebt, dat je hem bijna niet meer kan houden dat je over het strand wordt getrokken. Maar als je als leek, als je een grote vleugeloppervlak hebt, heb je toch ook meer lift? Ja, dat klopt inderdaad. Dus dan zou je toch ook je sprong uh, hoger kunnen maken? Ja, maar zit dus een, daar zit dus een het verschil tussen is, je kan in windkracht 10, zou je bijvoorbeeld een 12 meter kunnen doen. Dat is een 12 vierkante meter kite. Uh, en dat is dan zo groot dat je er gewoon er echt achteraan getrokken wordt. Omdat die veel te veel kracht genereert. Dus minder controle. Ja, nee, het is gewoon echt veel te groot. Dus je gaat er echt achteraan. Uh, dus tijdens zo'n wedstrijd ga je de goede maat uitkiezen. En dat zou bijvoorbeeld een 8 meter kunnen zijn of een 7 meter. Maar het kan dus zijn in die kwartier dat je vaart tijdens jouw wedstrijd. Dat de wind verandert. Dat die harder of zachter wordt. Waardoor je zou wisselen van een kite. Mag dat in de heat? Ja, dat mag zeker. Het kost wel tijd. Het kost inderdaad tijd, dus het gaat ook van je eigen tijd af. Maar ja, dat kan je zelf bepalen of je dat wil doen. Dus als Caddy zijnde, uh, ik was niet als enige, waren er nog twee anderen. Die staan klaar met een extra kite, reserve bijvoorbeeld, voor als er iets kapot gaat. Of als hij wil wisselen van maat. En dan vervolgens stond ik bij het strand met mijn telefoon met de live scores. Uh, en dan kwam hij elke keer naar me toe van, hey, hoeveel punten heb ik gehaald? Welke plek sta ik? En wat moet ik doen? Uh, om bijvoorbeeld hoger te scoren dan de rest. Tijdens de heat. Tijdens de heat. Dus dan gaat hij vragen van... Hey, die persoon die net sprong, die staat dus <laughs> boven mij. En uh, wat voor trucje deed hij? Want dan weet ik ongeveer wat dat gescoord heeft... en dan kan ik dat gaan proberen te verbeteren. Het lijkt wel Formule 1. Die, die praat ook maar uh, achter elkaar door. Maar, die, dus hij blijft vragen van... Joh, ik heb uh, mijn concurrent gezien en die heeft uh, dit uitgehaald... Wat, wat moet ik doen? En Jij kan hem dus iets, iets laten doen. Ja, dus ik kan in principe zeggen uh, dat hij een hele vette truc heeft gedaan. En dan kan ik zeggen, dit heeft best wel hoog gescoord. Uh, dus jij moet zeg maar, nog iets vetters doen dan die truc, om bijvoorbeeld hoger te gaan scoren. Wat, wat is een truc? Uh, nou, Bij kite de Megaloop Challenge, dat is um, een event waar het om kite loops gaat. Een kite loop is eigenlijk dat um, je je kite van bovenaf, helemaal door het windraam stuurt... Onderlangs waardoor dus de hele kite heel veel wind vangt. Ja. En daar is hij dus echt super gepowered in, eigenlijk. Dus dat geeft een onwijze jank als je aan het vliegen bent, ga je er echt achteraan. En dat is een beetje extreem. Nou, dit gaat op hoogte en vervolgens kan je rotaties doen, voorwaartse rotaties of achterwaartse rotaties. Uh, en intussen kan je nog meer bijvoorbeeld je boord uit. Of, uh... die, heb ik, die heb ik gezien. Er was een, uh, een, uh, een kitesurfer bij. Die ging, hij ging eerst heel erg rechtop, bijna recht omhoog. Maakte een soort salto, zijn bord ging af, hij zwaaide met zijn bord, deed hem weer om en kwam weer terug. Ja, dus dat, in, dat scoort? Ja, dus dat scoort inderdaad. Dat is dus een technische truc dat je je bord nog uit doet tijdens die truc. <lacht> en dat je hem vervolgens weer aan moet doen voor de landing. En zo kan je ook bijvoorbeeld scoren dat één rotatie is goed in je doet, maar als je er vijf doet is dat natuurlijk weer beter. En uh, doe jij je bord uit, dan is dat beter dan dat je je bord aanhoudt. Want dat is gewoon lastiger en technischer. Dus je zou ook echt tijdens het event gezien hebben... Uh, dat mensen inderdaad hun boord deden... en echt uh, risico's op, opzochten... en hoe ver kunnen we nou echt gaan? Toch, uh, waren er, als je de landingen zag... waren er weinig crashes. Men landde vrij goed. Ja, dan uh, is het natuurlijk... Uh, je hebt de 16 beste rijders van de wereld. Die trainen het hele jaar door... om uh, dit soort events te varen. Dus je zal gewoon echt zien dat uh, er veel geland wordt. Voor heel veel van de rijders is het ook een van de eerste keren... in Zandvoort kuiten. Um, degene die gewonnen heeft, Andrea, dat was zijn allereerste keer. Die kwam net uit het vliegtuig de ochtend nog. Die is hier aangekomen, heeft geen seconde op Zandvoort gevaren. En zijn eerste wedstrijd was op Zandvoort gelijk. Zeg maar zijn allereerste sessie hier. Is, is het niet uh, handig om, om even te oefenen op, uh, op het water waar je gaat, gaat de wedstrijd doen? Ja, zeker. Dat is heel handig. Uh, wat jammer bij de Megaloop was, is dat ze twee dagen van tevoren pas hebben gezegd dat het doorging. Dus in twee dagen zijn alle rijders eigenlijk de hele wereld... Uh, die zijn eigenlijk heel snel naar Zandvoort gekomen om mee te doen aan dit event. En uh, zoals voor een Andrea kon hij niet eerder hier komen... Uh, omdat het zo laat uh, gekald was en hij moest gewoon een heel stuk vliegen. En dan had hij gewoon de pech dat hij zijn allereerste keer uh, tijdens de wedstrijd hier had. Uh, maar dat maakt het natuurlijk ook wel weer spectaculair... want Zandvoort is eigenlijk een hele lastige kitespot vergeleken met andere plekken. Want wij hebben een hele rommelige zee met heel veel golven. En job en stroming, en dat heb je niet overal op de wereld. Ja, ik zie wel eens uh, hogere golven dan in Zandvoort, maar dan zitten ze met, uh, met zo'n weekboord erop. Uh, uh, is, is daar minder wind? Uh, nee, dat verschilt. In Zandvoort hebben we natuurlijk de zandbanken. Uh, dus dat zorgt gewoon voor meerdere, uh, ja, meerdere stromingen. En ook meer, branden, meer Ook meer golven. En meer golven. En we hebben natuurlijk heel erg stroming met eb en vloed. Niet zo erg als bijvoorbeeld in Frankrijk of in Texel hier in Zandvoort. Maar nog steeds wel heel erg. Als je bijvoorbeeld in Zuid-Afrika komt, daar heb je altijd hele mooie golven. Heel erg rustig met periodes tussen de golven. En in Nederland komt eigenlijk alles van links, rechts, voor, achter, tussendoor. En dat maakt het gewoon heel erg lastig. Daarom zag je ook dat heel veel riders gewoon echt moeite hadden met een goede afzet vinden. Uh, omdat het gewoon hier een stuk lastiger is dan dat je bijvoorbeeld op in vindt buitenland. Ik zag ook uh, iemand die ging ongeveer achter zijn aan. aan. Is, is dat ook een truc of... Ja, dat is dus wat ik net vroeg, Hij was... Uh, horizontaal. Uh, ja. ja. Nee, dat is dus inderdaad de mega loop Challenge. Een loop is eigenlijk dat je je kite helemaal voor, voor je doorstuurt. Um, dus inderdaad dat iemand horizontaal gaat, dat is een beetje het hele doel van dit event. Uh, zo, zo hard mogelijk achter je kite aan gaan en zo hoog mogelijk. En uh, ja, dat is dus eigenlijk waar het hele event Maar Hoe zet uh, je dat in? Want we zien natuurlijk dagelijks zien we kite service voor de kust. En dan zie je dit soort dingen niet, maar... Je moet dus eerst snelheid hebben om uh, een vleugel voor je neus te krijgen. Ja, dus um, wat je eigenlijk gaat proberen is, je gaat snelheid maken. Dan probeer je inderdaad een golf of een afzet ergens te vinden waar je omhoog kan gaan. Wat je dan doet is, dan stuur je kite heel erg naar boven. Dus heel snel en hard naar boven. Waardoor je loskomt van de grond eigenlijk. Dus dan, genereert, dan moet je naar beneden. Ja, en dan genereert de kite in principe kracht dat jij omhoog gaat komen. En wat je dan gaat doen eigenlijk om die kite loop in te zetten, is je gaat heel hard aan één kant van je bar trekken. De bar is zeg maar um, waar, waar je aan stuurt, stuur. Ja, daar stuur je mee. Dus als je dan in de lucht bent en je strikt heel hard aan één kant van de bar, dan zal je kite een rondje voor je gaan draaien. Uh, en dat is dus eigenlijk de bedoeling. Dat en is de loop. Dat is inderdaad de hele loop. Hoe gisteren iemand het, uh, mooi zei, je kan het zien als een klok. Uh, de kite begint op 12 uur en dan gaat hij eigenlijk de hele klok rond helemaal weer naar boven. En uh, zo werkt in principe een kite loop uh, met het kiten. Ik heb uh, uh, lang geleden wel eens een stuntvlieger uh, in mijn bezit gehad. En dan, dan deden we dat ook, die rondjes draaien. Maar dat bleef wel op de grond staan. Dat, uh, dat scheelde wel. Hey, um, het overall event was volgens mij bijzonder goed geslaagd. Ja, zeker. En wat vond de organisatie ervan? Uh, de organisatie was ook heel blij. Die hebben natuurlijk in anderhalve dag hebben ze natuurlijk een mega ding neergezet. Uh, Eén rijder is niet op tijd aangekomen... maar voor de rest is iedereen uh, op tijd aangekomen. Uh, de jury was er, de cameramensen waren er. Het was... Zijn ze daarop voorbereid? Want uh, het kan altijd gebeuren. En er is, er is nooit een vastgestelde datum, want dat kan niet. Dus op een gegeven moment is de weersvoorspelling van... ja jongens, uh, donderdag wordt het windkracht 8 en dan gaan ze bellen? Nou ja, in principe is het hele event... het is nu drie jaar niet geweest vanwege nou, niet goede condities eigenlijk... Mm -hmm. Uh, dus het event staat echt klaar. Dus ze hebben alles hebben ze al liggen. Uh, Red Bull heeft natuurlijk zelf onwijs veel apparatuur... voor camerabeelden en muziek en alles. Uh, dus voor hun staat het gewoon heel erg klaar. Zij kunnen dus, zoals je ziet... op twee dagen basis kunnen zij gewoon zeggen... we laten het runnen. En dan hebben ze het ook gewoon echt geregeld. En dat scheelt gewoon dat het een hele, hele grote organisatie is... Dat zij gewoon alles al klaar hebben liggen. En dat ze dus gewoon heel makkelijk in twee dagen een call kunnen maken. We gaan het door laten gaan. En dan iedereen komen. En dan komt iedereen. En dan staat er ook gewoon een mega-event. Dus dat is heel vet. Ja, dat is een prachtig. Ik vond het een heel prachtig event. Um, ga je volgend jaar weer een filmpje insturen? Zeker. Ik uh, ben al aan het filmen. Ja, het hele jaar door uh, met ons kite groepje filmen we gewoon bijna elke sessie wel van alles en nog wat. Als jullie dat doen, hè? Kijken jullie dan naar elkaar als filmpjes, van: joh, deze is de beste. Die moet, die moet je insturen. Uh, ja, we vragen zeker aan elkaar van joh, wat zijn nou de beste tricks. We weten natuurlijk zelf ook wel wat de beste ja, tricks zelf zijn. Maar het moet er goed uitzien, want de jury kijkt ernaar. Ja, dus inderdaad, we sturen het gewoon lekker naar elkaar door van joh, welke moet er in de entry video komen. Uh, en dan uiteindelijk maak je een soort van gezamenlijk je eigen beste entry video. Dus dat is uh, eigenlijk super leuk. En nu ook zeker voor volgend jaar uh, gaan we gewoon weer lekker veel filmen, heel veel kiten, uh, lekker reisjes maken. <coughs> En uh, hopen dat we gewoon een betere video kunnen maken dan uh, afgelopen jaar. Nou, dat hopen we ook voor jou. En uh, we wensen in ieder geval heel veel succes. Ja, dat moet dank, uh, dank voor de komst. En uh, we zien er naar uit om volgend jaar uh, jou te zien. Ja, wel. Dank je wel. Drukke gesprekken, gaan hier, uh, drukke gesprekken gaan hier rond en dat gaat over uh, volgende week, de 27 september... Uh, is er een avond in uh, uh, de protestantse kerk, de dorpskerk. En daar gaan we het zo over hebben, want we hebben net over de Megaloep gesproken. En Walter Sand zit tegenover mij. Hij is uh, fotograaf, kunstenaar, oudheidkundige, maar ook woordvoerder van de gemeente Zandvoort. Nou, ook al oudheidkundige. <laughs> nou ja, dat, dat kwam er bij uh, het gesprek in de kerk uit... Ja, toen werd ik mensen historicus genoemd. Ja, historicus. <laughs> nou, ik ben maar gewoon een eenvoudig amateur wat dat aan gaat. Maar ik vind het heel erg leuk om inderdaad <coughs> met de geschiedenis van Zandvoort bezig te zijn. Maar even terug naar uh, uh, de Megaloep. Ja. Um, wat, wat vindt de gemeente Zandvoort? De woordvoerder uh, zei net de CNN. Ja. Zijn... Uh, is dat booming voor Zandvoort? Ja, wat, wat, wat mooi is. En dan, dan zie je dus uh, de mensen van, van toerisme economie die zijn uh, maandagnacht gewoon gebeld. En dan is het net de Elfstedentocht, It Guidoon, weet je wel. <laughs> ja, en dan, dan gaan al die draaiboeken die komen uit de kast en iedereen wordt enthousiast. En het gaat helemaal rond in het gemeentehuis van, joh, het komt, het gaat door, weet je wel. Ja, en dan is dat evenement bezig en dan zie je ook hoe iedereen toch probeert om er nog even heen te gaan, te kijken. En, en het, super, dat het enthousiasme. En ja, de impact, um, ja, dat begint klein, weet je. En haar nieuws komt dan, dat wordt dan weer overgenomen door het NOS-journaal die s'avonds uitzenden. En ik, ik krijg, waardoor je gisteren nog een filmpje doorgestuurd is, gewoon op CNN geweest. Ja, dat is mooi. Hè? De Netherlands, en dan zie je Zandvoort boven in beeld staan. En dan zie je al die, uh, ja, gewoon bijna twee minuten gewoon CNN. Dat is het toch een beetje waar wat Jurre net vertelde, dat uh, Zandvoort dan toch wel de hotspot van dit soort evenementen is. Ja, klopt. En ik heb ook gevraagd inderdaad, waar, hoe dat nou zit. Want het is inderdaad of in Zuid-Afrika of op Zandvoort. Maar dat schijnt dus echt met die unieke ligging van die vier zandbanken mm -hmm. te maken hebben. En dat is dus vrij uniek hier, waardoor je dus speciale golven krijgt en speciale stroming. En, ja... Ik ben geen kitesurfer, dus zo goed weet ik het allemaal niet. Maar er hier is ideale condities zijn om zo iets te doen. Ja. Dan gaan we maar over naar de historicus. Ja, doe maar. De, -benoemde, of niet, de, de benoemde historicus van de kerk. Hè. Je hebt een verhaal gehouden over... Ik ben ik goed over historicus van de kerk. Nee, nee, nee, gehoord in de kerk heb ik dat. Ja. En je hebt ook een verhaal gehaald over Paulusloot. Eerst even ja. het jaar van Paulusloot. Mm -hmm. uh, er zijn allerlei uh, activiteiten ontplooid. Heb je daar veel aan gedaan? Heb je het moeten begeleiden? Ja, weet je, dat is... Uh, op een gegeven moment hebben we dat toen bedacht. Eigenlijk rondom de herinrichting van, uh, van de boulevard Paulusloot. Toen dachten we, ja, moeten we iets leuks rondom organiseren. En toen viel dus eigenlijk alles bij elkaar. Want toen bleek dus dat het precies 300 jaar geleden was... dat Paulusloot Lood uh, Zandvoort gekocht had. En prompt... En ruim uh, acht, negen maanden later is dan ook nog zijn een 350e verjaardag. Ja, dan is het heel makkelijk ja. om snel een, drie, een Paulus Loodjaar te maken. Met allemaal activiteiten. Nou, dat doe ik dus samen met Hilly, met Gilles en met, uh, met John Bergmans. En uh, ja, we hebben gewoon allemaal leuke dingen bedacht. En het is ook een heel eigen leven gaan leiden. Je, je was erbij uh, bij Monumentendag. Als ik dan hoor wat het jongerenwerk allemaal gedaan heeft. Hoe die daar een heel project om gemaakt hebben. Hè? Het Land van Lood. En uh, dat ze dan ook die, die buurtbewoners erbij betrekken. Er en geschiedenisprojecten van gemaakt hebben. En dat kinderen nu zeggen van wanneer gaan we weer een keer naar het museum. Ja, dan heb je het wel bereikt. Het, het is wel, wel uh, dat, dat vond ik ook indrukwekkend. Dat um, de jeugd, en dan praten we toch echt, echt over de jeugd. Want ja. we hebben ze al twee gezien daar. Ja. Die is oprecht geïnteresseerd. Ja. Ja. En dat is mooi om te zien. Ja. Ja, het is, en dat komt ook omdat het een mooi verhaal is. Er zit natuurlijk mysterie in. Het is we, mysterie we, we, we, van het gezicht. Ja, we, het, het, het, het gezicht, maar ook zo'n zo, zo grafkelder. En, en, en het verhaal van dat ja, dit is toch het gebied waar we nu allemaal met heel veel plezier uh, wonen. Maar wat eigenlijk niemand wilde hebben. Ja, het, is het, het waren de verdoemde duinen die voor, voor maar 10.000 gulden verkocht werden. He, want, want Haarlem wilde het niet. Die nee. kocht de Bloemendal en, en, en andere ringen. Er een andere dingen. Helegom ging naar een ander toe. En, en Zandvoort ja, voor 10.000. Eigenlijk 180.000 euro. Als je het nu omrekent. Paulus slot had docentje zat. Die had geld genoeg. Ja, dat Misschien was een, was een rijke nou... koopman. <laughs> ja. En hij had, uh, had ook schoten. Had hij ook. En hij heeft ook een mooi mooie landgoed in, uh, in Haarlem. Uh, wat nu bij de Kleverweg. Uh, daar had hij een mooi landgoed. Dus hij had geld genoeg. En, maar hij had ook echt wel een visie. En hij wilde hier echt wel iets van dit dorp maken. Hij bracht ook zie je ook in alle, alle stukken, hij bracht voorspoed, zoals het dan zo mooi heet. Ja, de voorspoed is uh, door hem gebracht, maar dat ging dus heel voorzichtig. Ja. Uh, niet gelijk van de hele boulevard vol met uh, hotels. Nee, nee, dat, die tijd was het natuurlijk nog niet. Het was echt een vissersdorpje nog, een aardappels, vis. En het was hier heel arm. En uh, hij, heeft, hij is gewoon begonnen met, met de kerk, met notabelen aan te stellen. En, en, en heeft dat dorp langzaam tot ontwikkeling gebracht. Vond het verhaal over uh, de, de, de kerkkosten die ruzie kreeg met de burgemeester ook wel leuk? Ja, dat is een mooi verhaal. Dat is, dat is van Jan, Jan Sneijer. We, we hebben natuurlijk nog een, een plein hier naar hem genoemd. Oud-dorpsomroeper, uh, oud maar ook kosten van de kerk. Die kreeg inderdaad ruzie met, met, met, de, de, met de burgemeester. Want die burgemeester die ging uh, gewoon eigenhandig dat graf in... En die zegt tegen die snijer van, joh, je maakt er echt wel een bende van. <laughs> en die snijer die denkt van, ja weet je, ik, uh, ik heb dit, het graf is honderd jaar dicht geweest. Wat heb ik daar nou mee? En die kijkt er zo de burgemeester aan. En die zegt van, nou, u maakt er zelf wel een poppenkast van. Nou, het is nooit meer goed gekomen. Het is, niet het is nooit meer goed gekomen. Nee. <laughs> nee. Maar, uh, Jan Snijer heeft een plein en de burgemeester niet volgens mij. Van Doornik, nee. Hij heeft wel veel gedaan trouwens voor Santoro. maar vrij kort hier uh, burgemeester geweest. Maar heeft de daarna... naam was mij trouwens onbekend. Nou, nou ja, goed. Maar hij heeft wel wat gedaan. Nou ja, hij is, hij is vrij kort hier geweest, maar wat hij gedaan heeft, dat is uh, na zijn burgemeesterschap, is hij er even tussenuit geweest. En toen uh, heeft hij het hele uh, gemeentearchief, eigenlijk de, de, alle stukken van de gemeente, heeft hij allemaal geïnventariseerd. Dus bijvoorbeeld het testament van Paulus Ik vinden wij dus terug in die lijst die Van Doornik gemaakt heeft. Hij heeft anders, alles geïnventariseerd. Anders had het waarschijnlijk weggewezen. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Heb je het gelezen, het testament? Ja, ik heb het gekregen en het is ook gewoon op vraagbaar. Je kunt het gewoon vinden en ja, daar staat in. En dat, daar gaan we het natuurlijk, de dominee zal het daar met name over hebben. Dat het eeuwigdurend onderhouden moet worden en hij wil daar eeuwigdurend liggen. Heeft hij dan ook uh, eeuwigdurend geld gestort? Ja, dat heeft hij gedaan. Hij heeft, hij heeft daarover nagedacht. Hij had natuurlijk dat, dat landgoed in, in Haarlem. En daar was ook opbrengst, hè? Was een soort, ik noem het maar een grote groentetuin. Je je daar land omheen wat dus echt uh, geld opbracht. Dat is speciaal daarvoor gedaan. En met dat geld moest dat graf onderhouden worden. <kuggen> maar ja, uh, in de loop der tijd wordt zo'n <laughs> landgoed uh, verkocht en weer verkocht. En nu staat er een woonwijk bovenop. Um, en nu moet de kerk het onderhouden. Dat stond in hetzelfde contract <laughs> natuurlijk. Dat stond er niet in, maar uh, ja. Maar ja. ik neem aan dat de kerk daar uh, niet zoveel problemen mee heeft. Want uh, het graf is natuurlijk netjes uh, dicht gedaan. Het is een ja. soort kapelletje geworden. Ja. Ja. En dat is normaal te onderhouden, ja, toch? Ja, in, in de jaren twintig is het gerestaureerd. Het was ook wel nodig toen. Er zat heel veel vocht er toen in, wat ik begreep. En uh, inmiddels is het goed. En ze, hebben ook, ze is ook inmiddels ook weer aangepast. Hè. Er zat een glazen koepeltje bovenop. Nou, dat zit er al niet meer. Dat is eraf gehaald. Er afgehaald. Het is een mooi uh, glas in lood gemaakt. Uh, ter herdenking van de ja. slachtoffers Eerste Wereldoorlog. Dus, ja. nou, het ziet er netjes uit. Het ziet er netjes uit. Hey, um, aanstaande donderdag, woensdag de 27e, is er een avond waar uh, ja, ja. het een en ander verteld gaat worden. Vertel eens wat over het programma. Ook, ik wil eigenlijk even terug nog. Ja. Er is in het graf gekeken. Ja. Um, je hoeft niet te vertellen wat er gezien ja, is. Wat, hebben... Dat komt dan. Die, uh, ja, dat komt dan ook. Het is ook al kort maar op, hoe, hoe is dat gegaan? Uh, ja, Op zijn zandvoorts. Ja, nee, want uh, we hadden... geen wilde gegeven... nu kijken. Nee, dat, nee, maar dat is heel mooi. Want uh, ik heb, ik, we hadden op een gegeven moment... horen gekregen hoe je er dan in zou kunnen kijken. Dus het is mogelijk om er een, via een gaatje echt in te kijken. En dan krijg je dus inderdaad van die beelden voor je. Dat je denkt van, joh net zoals bij National Geographic... dan ga je met een camera naar binnen en dan dingetje en dat. Ja, dat kan. Daar zijn gespecialiseerde bedrijven voor. en een speciale... Ja, weet je, um, dat geld hebben we niet. En wat doe je dan? Dan ben je gewoon Spanenlander. Want Spanenlander kijkt ook in het riool... Die, heb dus die, die hebben ook zo'n cameraatje. En dan ga je gewoon daarin kijken. En dat was heel grappig. Want het uh, Noordelands Archief die zei ook tegen mij. van uh, Maar welk bedrijf gaat het dan voor jullie inspecteren? En welke wetenschappen? Ik zei, nou, we vragen gewoon de bi-rioolbeheer. En uh, die zijn met hun, uh, hun cameraatje. En dat vonden ze prachtig. Want die zei ook van, ja, dit doen we nooit. We zien heel veel in het riool. We hebben nog nooit in een graf gekeken. Nou ja, als je de apparatuur hebt. Ze je, hebben de apparatuur. Uh, daarom. Maar goed, het is natuurlijk niet echt wetenschappelijk zoals wij het gedaan hebben. Maar je hebt wel iets gezien. Ja, maar... Het hoeft toch niet wetenschappelijk te zijn, als je iets, iets wil onderzoeken. Nee, nee, nee, uh, nou ja, goed, uh, ja. Niemand heeft ooit, in dat, heel vroeger heeft iemand in het graf gekeken. Precies, kijk weet je, we hebben het niet geopend, we hebben het echt geïnspecteerd. Nee. Uh, we willen ook die, die graf rust en als je een graf Tuurlijk. wil openen, dan gaat er ook hele andere dingen uh, lopen. Dus uh, dit was een mooie methode, gewoon een klein cameraatje erin <lacht> en, even en we gaan. hebben toch wat zien liggen. Terug naar uh, de 27 Ja. Uh, wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, Het is natuurlijk zijn verjaardag. In tegenstelling tot een eerdere herdenking die uh, in de jaren 80 geweest is, uh, dat was rondom zijn sterfdag. Uh, gaan we nu echt wel, toch wel een beetje de, het vieren en het verhaal vertellen. Uh, dat begint met dat dat Wethouder Bluis natuurlijk komt, die vertelt over Zandvoortse geschiedenis, waarom dit belangrijk is, waarom we zo'n project hebben. Uh, maakt ook de link met de cultuurnota. Vervolgens komt het Noord-Hollands Archief, uh, de die zal vertellen over het leven in de 18e eeuw hier. Dat vind ik op zich kijk ik daar wel naar uit. Volgens mij wordt dat echt een mooi verhaal, ook over de staatsinrichting hier en hoe het allemaal. Mm -hmm. hè, wat is nou zo'n heer van Zandvoort. Uh, ze zal ook vertellen hoe dat dan bewaard wordt, wat, wat de rol van het archief is. Um, dan komt even het jongerenwerk tussendoor. Die hebben dat prachtige gedicht gemaakt over het land van Lood. En vervolgens geeft de dominee zijn bespiegeling op uh, ja, de eeuwigheid. Dat vind ik ook wel heel erg mooi passen bij de kerk. Ja. Dus die zal uh, inderdaad gaan, hoe ga je nou om met de eeuwigheid? Hoe keek men in de 18e eeuw daarna? En hoe ze daar dus nu tegen kijken. Dat vind ik wel heel mooi. Dan is het even pauze. Het leuke is dat het allemaal muzikaal omlijst wordt door Ruud Houweling. Die zal ook voor en na de pauze zingen. Hmm. En daarna uh, zal ik het verhaal even vertellen over, het, uh, over hoe het jaarverloop is wat we gedaan hebben. En dan gaan we ook vertellen of we wel of niet iets gevonden hebben qua portret... Want dat is het verhaal natuurlijk. En ja, dat is, dat is zeker, ook een mysterie. En we, we, we weten uh, dus niet hoe die eruit zag. Als je in een graf kijkt met een cameraatje. kan je ook beelden maken. Ja. Dat is een keuze. Ja, dat is een keuze. Kijk, dan zeg je van. hij ziet er nu zo uit. Ja. ja want, nee, want wij willen weten. Je wil hem, je wil hem, uh, wat, wij, wat wij natuurlijk ja. willen is inderdaad. hoe zag hij er in de 18e eeuw uit? Het is, is wel frappant dat er geen, geen enkel beeld van is? Nou ja, dat is dus ook het bijzondere. Dat dachten wij natuurlijk ook toen we eraan begonnen. Als je. Zo'n groot landgoed heeft, als je zo vermogend bent, 18e eeuw. Um, dat, dat moet gewoon een portret zijn. En dat een of andere schilder iets gemaakt ja, moet hebben. Zo iemand laat zich toch afbeelden, weet je wel. Dus dat, dat is inderdaad die zoektocht geweest. En dat, ja, dan denken ze dus inderdaad van. Ja, er zal ergens een schilderij zijn. Waar, uh, waar een, waaronder staat van onbekend portret, weet je wel. Dus ja, nou ja, goed, dan ga je zoeken. Niet... Nou, ik weet het niet. Ik gaat, uh, ik gaat, uh, de zoektocht loopt nog? Woensdagavond ga ik het vertellen, Ben. Nou, ik ben uh, zeer benieuwd. Ja. En ik uh, kom ook zeker kijken. Ja. Je had het over het archief. Ja. Uh, het Noord-Hollandse archief is redelijk digitaal aan het worden. Ja. Uh, kan ik nu inloggen en zeggen van... Joh, ik wil de Zand voor geschiedenis Gynische Paulus -Lodus bekijken? Nou, je moet, je kunt, bekijken? kunt. maar dat geldt niet alleen voor het, voor het, uh, het Noord-Hollandse archief. Want we hebben bijvoorbeeld ook stukken gevonden bij de Koninklijke Bibliotheek... en we hebben ook het Amsterdam Stadsarchief. En die archieven die worden steeds meer gekoppeld... En ja, je kunt via allerlei zoekopdrachten kun je allerlei dingen vinden. Uh, daarnaast loopt er ook zo'n wereldwijd project vanuit van Google. Die natuurlijk heel veel oude geschriften mm. allemaal digitaliseren. Waar je dus in kunt zoeken. Die worden allemaal met AI. Wordt dat allemaal gedigitaliseerd, zodat het ook leesbaar wordt. Dus ja, er, er valt te zoeken. Je kunt helemaal losgaan, hoor. Je kunt helemaal... Uh... <lacht> <lacht> nou ja, het, het, maar het, soms vind je ook gewoon iets op Marktplaats hoor. Want de grafuren van uh, de, uh, het landgoed van Paulus Loods vond ik gewoon op Marktplaats. En, en hoe... Wat is een zoekopdracht bij Marktplaats? Landgoed of Paulusloot? Sowieso Paulusloot. En dan ga je gewoon kijken. En dan denk ik: Krijg nou wat? En dan staat er opeens inderdaad een grafuren van een landgoed. Grappig. Ja, nee, het is gewoon leuk om te In die stille avonduurtjes ga je gewoon aan het kijken. Ik ken nog iemand van het genootschap uit Zandvoort. Die doet dat ook. En die vindt ook de vreemdste voorwerpen op, uh, op internet. Ja. En dan komt hij weer. Kijk nu wat ik gevonden heb. Ja, klopt. Wij, wij, en het grappige is. Ik, ik vertelde, ik denk dat je het over Arie hebt. Ik vertelde Arie dat, uh, dat ik een, een, ook een grafure gevonden had. Waar Zandvoort heel klein op stond. Een heel groot stuk Noordzee. Ik zei, die heb ik gekocht. Verdorie, heb jij die gekocht? Want die wilde ik graag <laughs> hebben. Dus dat hij, plint, bent, ja. hij bent gelijk een stuk <laughs> ja. nou, duurder. Ja, ik ja. heb het inderdaad van Ari dat hij ja. dat, dat ook doet. En die gaat ook naar beurzen en zo. Ja, en dat ja, zo die van alles. nee maar goed Ik heb het met name echt toegespitst op, uh, op uh, ja, Grantsvoort en ja, ja. die tijd. En uh, Paulus Loods. Terug naar uh, de hmm. Hoe laat mag men binnenkomen? Moet men kaart kopen? Over? Nee, hoor, het is gewoon gratis. Um, wat we zeven gaat de kerk open. Zeven uur beginnen met het programma. Ik denk dat het ongeveer zo'n anderhalf uur duurt. Uh, wat we wel doen, en dat vind ik heel mooi, uh, Marcel hier van Rabbel, die zet daar voor inkomstprijs. Zet hij daar een, een drankje in na afloop? En dan vragen we wel een kleine bijdrage van 2 nou, euro uh, per drankje, gewoon voor het onderhoud van de kerk. Nou, dat is een mooie geste En 2 ja. uh, euro, het kan niemand de kop kosten, denk ik. Nee, daarom. En dan wel even de vraag, uh, contant of met een QR-code. Dus zo simpel doen we het. Nou, dat kan. Ja. Walter, dank voor de uitleg. Uh, we zien elkaar ja, zeker woensdag. Ja, leuk. Dankjewel. Alsjeblieft.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 ahead of her time